10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. In Engeland is een verhitte politieke discussie aan de gang... over roken in de auto met de kinderen op de achterbank. Bureau Halt gaat zich bemoeien met jonge voetballertjes... die zich misdragen op het veld. En nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. In Amsterdam-Noord is een man doodgeschoten in een auto. Dat gebeurde vanochtend rond half acht. Getuigen hoorden meerdere schoten. Maar over de achtergrond van die schietpartij is nog niets bekend... zegt de politie te voorbarig om nu al van een uh, criminele afrekening te spreken... of linkjes te leggen met andere onderzoeken. Vanzelfsprekend nemen we dat allemaal mee. Maar vooralsnog uh, is uh, de criminele afrekening één van de scenario's die we onderzoeken.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 Op de Amsterdamse effectenbeurs wordt vanochtend voor het eerst gehandeld in het aandeel Altis. Dat bedrijf biedt internet, televisie en vaste telefonie via de kabel. En is te vergelijken met Ziggo en UPC. Het is in Zwitserland gevestigd en actief in Frankrijk, Portugal, Israël, België, Luxemburg en de overzeese gebieden van Frankrijk. De beursgang van Altis is de grootste introductie in Amsterdam sinds 2006. En er is ook nog nooit zo'n grote beursgang geweest van een kabelbedrijf in Europa. Het weer nog droog en zonnige periode. Het wordt 2 tot 7 graden. Morgen eerst regen. later wat zon, ook dan ongeveer 7 graden. Waar staat het nog vast in Nederland? Bij de ANWB. Jolanda van der Velden. Het staat vooral stil rondom Rotterdam, maar goed nieuws over de A29. Daar begint de file aardig korter te worden. Ik begin met de A8. Zaandam richting Amsterdam. Bij het knooppunt Zaandam 4 kilometer. Vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk is daar de rechter reishok nog dicht. Vrachtwagen is een vrachtwagen heeft zijn aanhanger verloren op de A13 naar Rotterdam. Tussen van de roodreis en het Kleinpolderplein is de rechter reishok dicht. Er staat 3 kilometer vanaf Delft-Zuid. Een kapotte auto op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaar. Polder en het rechter 0,4 kilometer. De linkerbuis is daar dicht. A29 Bergen op Zomer-Rotterdam. Voor het Vaanplein nog 2 kilometer. Heeft nog te maken met technisch onderzoek. Alleen de rechte reishok is nog dicht. In een wereld zonder verzekeringen kun je zomaar iemand van 90 achter de kassa aantreffen. Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen. En kan iedereen zich verzekeren van een levenslang pensioen. Elke maand weer krijgen ruim 1 miljoen mensen een pensioen van uw verzekeraar uitgekeerd. Kijk op fijn-dat-we-verzekerd-zijn.nl Met de slimme Nevit Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst. U bespaart direct op uw energierekening. Kies nu voor de topketel van Nevit en vraag uw Nevendealer dealer naar de actieaanbieding. Nefit houdt Nederland warm. Peugeot heeft goed nieuws.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 Radio 1. KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van der Berg. In het laatste deel van de serie Denkend aan Holland... probeert uitgever Joost Nijssen een gedicht te declameren. Alles kan ik verdragen in het leven. Maar, jong, maar jongen sla... Nee, maar, maar sla... Nee, jongen sla... Een beetje zoals je een mop vertelt hè? en dan de crew al aan het begin weggeeft. Het is dus, uh, niet echt uh, goed geluk. kijk of hij dat straks beter doet. Eerst nu de jonge voetballertjes die zich misdragen. Want uh, die moeten zich voortaan melden bij Bureau Halt. Althans, dat wil de KNVB en dat wil ook Bureau Halt zelf wel. Sporters moeten zich sociaal en sportief gedragen, vinden ze allebei. En vandaar deze maatregel. Arina Kruidhoff is van Bureau Halt, goedemorgen. Goedemorgen. Over wat voor misdragingen praten we dan? Uh, het gaat bijvoorbeeld om uh, het uh, uitschelden van een uh, tegenstander, een scheidsrichter, uh, het spugen, uh, het bedreigen. Uh, om dat soort zaken gaat het. Want ik begrijp dat uh, die jonge sporters ook nu al doorverwezen kunnen worden naar halt. Ja, dat kan. Uh, en dat, dat gebeurt ook een enkele keer. Uh, alleen wat je ziet is dat uh, de KNVB heeft uh, tuchtrecht. En dat gaat over alle misdragingen. Uh, ...in en om het veld. Um, en de KVB is er zelf achtergekomen. Die neemt dan eigen disciplinaire maatregelen. En uh, zij zijn er zelf achtergekomen... Uh, ...dat er toch een aantal overtredingen uh, zijn... ...misdragingen die wij in het maatschappelijke verkeer op straat... Um, uh, ...wel um, ja, eigenlijk straffen met een verwijzing naar Halt. Uh, en op het voetbalveld niet. Maar dat is gek, want het voetbalveld is toch ook gewoon de openbare, uh, openbaar terrein? Ja, klopt. En de KNVB neemt daar dus ook eigen maatregelen. Alleen in de samenwerking die wij nu al een tijdje hebben met de KNVB... zijn we er allebei achtergekomen. Inderdaad, ja, daar zou je toch ook op eenzelfde manier mee om moeten gaan. Dus vandaar dat we dit nu verder gaan verkennen. Ja. Wat, wat, wat voor aanpak hebt u voor ogen dan met die sporters? Dus stel, er is een wedstrijd van de pupillen van, nou noem het wat, boerakker in Groningen. En daar doet een jongetje iets verkeerds. En dan? Nou kijk, wat er dan gebeurt is dat de club zelf, uh, daar uh, heeft zo ook vaak zelf een tuchtcommissie... of als het echt uh, uit de hand loopt, gaat het naar de tuchtcommissie van de, de KNVB. Um, en we zijn dus nu ook aan het praten van, ja, om, om wat voor gedragingen gaat het dan? Want daar moet je wel heel duidelijk in zijn uh, wanneer je een in naar Halt zou verwijzen. Um, en uh, dan besluit een tuchtcommissie um, of die in naar Halt kan. En, en wat, wat is de aanpak die u daar dan opzet? Uh, deze jongere krijgt een halsstraf en dat betekent een paar dingen. Uh, in het eerste gesprek uh, komt de jongere lang samen met de ouders. Dus dan gaan we ook het gesprek met de ouders aan. van goh, Wat is er misgegaan? Hoe komt dat? Um, en hoe kun je dat nou in de toekomst voorkomen? Dan vervolgens doorgaat de jongere een, een leertraject, een straftraject. Krijgt diverse opdrachten om daarmee aan de slag te gaan. Hij moet excuus aanbieden uh, als er schade is aangericht. Bijvoorbeeld, er is iets vernield. Uh, dan moet hij dat uh, uh, betalen. En ik begrijp ook dat u daar, uh, uh, laten we zeggen, volwassen voetballers bij wil inzetten. die de jongeren af en toe uh, toespreken. Nou ja, dat, uh, dat is de vraag of je dat via een halfstraf moet doen. We hebben, maar wij doen samen met de KVB nog veel meer op de voetbalverenigingen dat gaat echt over het veilige sportklimaat op die vereniging. Hoe creëer je dat nu? Um, hoe zorg je nou dat je de, de juiste regels hebt opgesteld? Hoe communiceer je daarover? Uh, en dan heb je het ook over vrijwilligers en oudere jongeren uh, die daar actief zijn. En die ook wel degelijk uh, die, de jongens kunnen aanspreken. Of ja. de meisjes. Mevrouw Kruidhoff, wij willen natuurlijk graag wereldkampioen worden. En uh, nog heel veel uh, jaren na dit jaar, uh, zeg maar. Uh, kweken we nou niet voetballetjes die uh, wel heel keurig worden allemaal? Nee, kijk. Ten eerste, ik heb geen verstand van voetbal, maar ik heb wel verstand van, uh, van veiligheid. Uh, en dat is ook de kern waar het hier om gaat. Uh, gedrag wat wij uh, niet acceptabel vinden in Nederland, uh, dat moet worden bestraft. En ook als het gaat om voetbal. Ja, dat is, dat is zeker zo. En, en, en mag dit allemaal? Mag u dat zonder tussenkomst van bijvoorbeeld de politie doen? Uh, we zouden het overigens ook met tussenkomst van de politie kunnen doen... Uh, want dat is ook nog steeds een optie. Uh, dat het gewoon via een aangifte en een politie gaat. Uh, en uh, zonder tussenkomst. Uh, uh, dat is iets wat we nu dus inderdaad aan het verkennen zijn. Uh, wij vermoeden dat dat wel degelijk kan. Alleen dan gaat er een iets preventievere werking van uit. Dank dat u even in de telefoon kwam. Arina Kruithoff, zij is van Bureau Halt. Van 9 tot 12, de ochtend. Roken in de auto terwijl de kinderen op de achterbank zitten. Als het aan de Britse Labour-partij ligt, dan wordt daar straks een stokje voor gestoken. Het House of Lords ging al akkoord met dit plan. En binnenkort mag het parlement erover beslissen. De vicepremier in Engeland, Nick Clegg, die heeft al gezegd dat hij tegen dit plan is. Correspondent Vanessa Lamsveld in Londen. Vanessa, waarom is Clegg tegen? Rookt hij zelf heel veel of zo? Ja, hij rookt inderdaad zelf ook. Um... Uh, dus hij zal zelf natuurlijk nooit zeggen dat dat de reden is. En hij, hij, ja, als je mensen gaat vertellen dat je niet mag roken in de auto, ja, dan moet je als overheid bijvoorbeeld ook gaan ingrijpen in gezinnen waar kinderen meer dan zes uur per dag tv kijken. En uh, ja, hij, hij benadrukt wel dat ouders natuurlijk niet zouden moeten roken in de auto. Hij zegt dat hij dat zelf ook niet doet, uh, dat het ontzettend dom is, uh, maar ja, dat het niet wettelijk uh, vast, dat je dat niet wettelijk vast moet gaan leggen en moet gaan bestraffen met een boete van. 70 euro, want ja. daar hebben we het hier over. Ja. Ja, en daarbij zegt hij ook, ja, het is ook niet na te leven. Want ja, hoe ga je mensen opsporen als ze met 100 km per uur over de snelweg rijden met een uh, sigaret in hun mond? Ja. Uh, een beetje een punt heeft hij wel, denk ik. Hij heeft daar zeker een punt en, uh, en uh, min, uh, de, de, het ministerie van Gezondheid heeft ook gezegd... Van, uh, dat is ook uh, heel erg moeilijk om dat na te gaan leven. En bovendien de politie zegt van nou, we hebben het al behoorlijk uh, druk... met het uh, opsporen van bellende automobilisten en uh, mensen die hun rim niet aan hebben. Ja, hoe schadelijk is het voor kinderen als er in de auto wordt gerookt? Is dat uitgezocht? Ja, het is wel behoorlijk schadelijk. De Britse Longstichting heeft onderzoek gedaan... En het blijkt dat kinderen die in de auto zitten met rokende ouders, die krijgen maar liefst twee derde meer rook binnen dan als ze in een uh, rokerige kroeg zouden staan. Nou, en iedereen snapt natuurlijk hoe schadelijk dat is voor uh, de, de longen van uh, kinderen die zich nog aan het ontwikkelen zijn. En het cijfers blijkt dat 17.000 kinderen uh, zijn opgenomen in het ziekenhuis vorig jaar als direct gevolg van meeroken met, ja, met, met klachten als uh, borstontsteking, astma, oorproblemen. Ja, um, ik begrijp dat het in Canada en de Verenigde Staten al is ingevoerd, hè, deze wet. Dus het, het kan wel gewoon. Ja, het kan wel. Inderdaad, in sommige staten, in de VS, Australië, Canada... In Nederland is er ook ooit een poging gedaan door de ChristenUnie. Uh, maar die hebben het er niet doorheen gekregen. Dus er is een kans dat dit doorgaat. De Labour is voor. Uh, en het moet dus nu um, uh, overgestemd worden in het parlement. Uh, maar ja, klek is tegen. En ja, wat Cameron uh, vindt is nog niet helemaal duidelijk. Hij heeft gezegd dat hij een... Uh, ...open blik heeft en alle voor's en tegen's uh, eerst nog eens goed wil uh, afwegen. Uh, maar er is zeker een reële kans dat het hier, uh, dat het hier doorgevoerd wordt. En, en waarom zet Labour daar zo op in eigenlijk? Ja, het is, zij hebben dit nu als stokpaardje, als uh, het beschermen van, uh, van kinderen. En verrenaf, uh, ja, daar hebben ze natuurlijk ook een, ook een punt. En zij, ja, dit is iets waar zij zich nu hard voor maken. En ze gaan zelfs zo ver dat ze zeggen, als het er nu niet doorheen komt... ...dan uh, gaan wij het straks in ons uh, verkiezingsprogramma opnemen. Ja. Uh, alleen, ik denk dat Klek een belangrijk punt heeft. Want iedereen zal het erover eens zijn natuurlijk, dat het niet echt handig is... om, uh, om uh, de auto vol te paffen met rook. Als daar kinderen in zitten, ook, ook trouwens voor volwassenen niet. Maar uh. hoe ga je dat in vredesnaam handhaven? Ja, nou ja dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, is, is, dat, is dat reëel? Maar goed, ik bedoel, het geeft natuurlijk ook wel weer een signaal af. Als, je, uh, als het wel uh, gewoon officieel strafbaar is... en er staat een boete op van 70 euro... Ja, wie weet dat dat toch sommige mensen afschrikt. Vanessa Lamsveld is de correspondent in uh, Londen. Dank je wel voor uh, dit verhaal. Hier praat je gewoon uit respect niet doorheen. Stiliden.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 Het gedicht van Marsman werd zelfs verkozen tot het gedicht van de 20ste eeuw. Maar waar blijven de nieuwe klassiekers? Een gedicht dat iedereen kan declameren. Dat in het laatste deel van de reportageserie Denkend aan Holland... gemaakt door Anne van der Veen. Marsman. Kunnen we dit gedicht nog declameren? Uh, langs oneindig... La nee, oh. Zie ik... Zie ik een... Ik vind het ook een beetje flauw. Ja, dan is het van, aha, zij kan het of zij kan niet. Dat doe ik nu, ja, een beetje flauw. ja, dat is volgens mij van uh, het traag door oneindig laagland gaan, toch? Nee, dat vind ik helemaal niet leuk, dat ik op deze manier overhoord word. Niemand vindt het leuk. Nee, dit is helemaal niet leuk. Niemand kent het dan misschien meer uit zijn hoofd... maar iedereen weet wel meteen dat het een gedicht van Marsman is. De laatste twintig jaar is er niet meer een historisch gedicht bijgekomen. Dichter Ted van Lies houdt daarover. Uh, ik heb er mezelf ook wel over verbaasd dat uh, als je kijkt naar uh, gedichten, dat die eigenlijk langer houdbaar blijven dan boeken. Want het boek van uh, Geert Reven wordt al bijna niet meer gelezen, terwijl hij nog maar een paar jaar dood is, terwijl Denkend aan Holland, dat, dat ken je inderdaad nog steeds. Maar je hebt gelijk dat er geen nieuwe gedichten meer bij blijken te komen die ons. Um, die in onze herinneringen zijn blijven hangen. En dat zal met het onderwijs te maken hebben... waarin dat niet meer gebeurt. Vroeger moest je inderdaad gedichten uit je hoofd leren. Dat hoeft niet meer. En ik vind ook terecht dat dat niet meer hoeft. Maar vind ik het wel goed... als kinderen niet alleen hun eigen gedichten schrijven... maar gedichten lezen van anderen. En dat bijvoorbeeld hardop doen. En daarom voert Van Lieshout dus een eenmansactie... om het declameren weer op de kaart te zetten. Uitgever Joost Nijsen van Podium doet een dappere poging om een iets recenter gedicht te declameren. Een van de meest geciteerde is misschien nog uh, van Rutger maar Dat is al wel een jaar of twintig oud weer. Dat is dat uh, hele mooie, eenvoudige, tere gedicht over uh, uh, sla. Uh, en dat gaat zo ongeveer van... Alles kan ik verdragen in het leven. Maar, jong, maar jonge sla... Nee, maar, maar sla... Nee, jonge sla... Uh, weerloos in hun bedjes nog, nee. Maar dit soort dingen moet je heel goed citeren en dat doe ik dus niet. Dus nu op uh, middelbare leeftijd uh, vind ik eigenlijk uh, dat dat hele ouderwetse... uit je hoofd leren van gedichten uh, te onderschat uh, is geweest de laatste tijd. In Breda zijn ze in de 4-Havo-klas nogal fan van het gedicht van Brigitte Kaandorp. Maar declameren vinden de leraren daar ouderwets. Kijk uit dus voor meisjes met honden op de heide, de heide. Ja. En je hebt ook nu, wist je dat uh, je nu gedeclameerd hebt? <laughs> Het hardop voorlezen van een gedicht. Ja. En dat was niet eng? Ja, een beetje... Uh... Ik vond het niet echt eng, nee. Ik vond het wel grappig eigenlijk. Want er zijn mensen die vinden dat leerlingen weer vaker dit zouden moeten doen. Een gedicht declameren. Ja, vind ik wel. Als ze dan het gedicht bij blijft, dan wel, ja. Dus dat zou wel helpen, inderdaad. Ja. De meeste kinderen zagen wel wat in het declameren. Dat leek ze wel leuk. Niet uit het hoofd, maar wel echt wat meer voordragen van gedichten. Dat verbaast me dan, want als ik het hier vraag... dan zeggen ze, doet u het maar meneer, u kunt dat veel beter dan wij... Precies, maar ze zeiden, in ieder geval hier, dat groepje met die jongens... en daar wat meiden zeiden, ik vind het moeilijk om een gedicht te lezen... en als ik het moet voorlezen, dan snap ik opeens waar ik een comma zelf moet zetten. Dat ga ik in ieder geval uitproberen. Zou het misschien een eye-opener kunnen zijn van mij, hè? Even terugkomend op herinnering aan Holland van Marsman. Hoe ging het ook alweer? Van Lieshout declameert. Rijen ondenkbaar eilen populieren als hoge pluimen aan een einde staan... Kijk, ik deed het alweer niet goed. Er zat een, een hapering in die echt niet... En dat komt, dat is jouw schuld, want jij geeft mij nou een briefje met hele kleine lettertjes. Joost Nijssen wil nog wel even een nieuwe klassieker nomineren. Uh, Oké, okay. ik ga iets lezen dat, dat het kortste gedicht is, denk ik, dat ik ooit heb uitgegeven. Uh, dat komt uit het debuut van Chitske Jansen. Het moest maar eens gaan sneeuwen. Toen zij die bundel inleverde, toen zei ik voor, van dit openingsgedicht... Ik zei, Chitske, dit is natuurlijk te simpel. Dit, dit is geen poëzie. Dit is meer een, een notitie. Daar was zij het niet mee eens. Uh, en dat is maar goed ook, want uh, het is een van haar meest geciteerde gedichten. En dat gaat als volgt. De stad is nog stil tegen elkaar en een muur slapen twee fietsen. Dat is eigenlijk alles. Maar is het dan ook goed dat kinderen een beetje dezelfde gedichten leren... om een klassieker te creëren? Heeft dat zin? Nou, dat zou ik niet weten. Ik geloof dat dat misschien niet meer in deze tijd past... om een tekst uit je hoofd te leren. Dus we krijgen nooit meer een klassiek gedicht. Um, nee, in die zin, ik denk dat als dat gebeurt dat dat een liedje zal zijn. Dus dat dat de tekst is van een liedje. Hilversum 3 bestond nog niet, bijvoorbeeld. Uiteindelijk toch een gedicht van Willem Wilding. En nu heeft iedereen dat de hele dag in zijn hoofd. Hilversum 3 bestond nog niet. Dan, dat is beter als je het zo in je hoofd hebt dan, hè? Hilversmeem staat al heel lang, u hoorde daar de reportageserie over poëzie. Uh, trouwens, ik denk dat heel veel kids van tegenwoordig uh, dat gewoon in rap doen. Nu natuurlijk, ik kunnen wel hele frases uit de rap-songs uh, declameren. De bijdrage was van Anne van der Veen. En volgende week in de reportageserie. We zitten in een nieuwe industriële revolutie. Na stoom en elektriciteit is nu de robot de oorzaak. Heb jullie wel eens eerder met een robot gepraat?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 Wilt u reageren op onze stelling dan kan dat via het gratis nummer 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. U kunt twitteren eens of oneens, doe het met hekje standpunt of download de gratis stand.nl app. En die stelling staat al de hele ochtend op de site. Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Bijna 500 mensen hebben gestemd, 10% eens met de stelling, 90% is het oneens, dat is het overgrote deel. Um, eens kijken of we daar wat aan kunnen veranderen, uh, aan die percentages. Aan de telefoon is Lisenka van Oppen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent namelijk pomphouder in het Limburgse Mariahoop. Hoe ver ligt dat van de grens? Nou, ongeveer zo'n 50 meter. V 50 meter zelfs? Nee, nee, het is 500, maar uh, ja. <laughs> Voor ons, wij zitten echt heel dicht tegen de Duitse grens. Ja, jullie schoemelen daar nog wel eens in Limburg met die getallen. Ja, precies. <laughs> ja. Zij, even even de stelling, hè? ik neem aan dat u volmondig eens zegt... Ja, nou, volmondig is een beetje, gaat een beetje te ver. Aan de ene, de ene kant zeg ik ja, want op het moment dat, uh, dat de mensen over de grens blijven tanken... blijven onze tekorten omlaag gaan en uh, ja, wordt het dus nooit beter. En dat betekent dat we volgend jaar weer meer bezuinigen gaan krijgen. Uh, aan de andere kant zeg ik, uh, zeg ik nee, uh, omdat ik natuurlijk ook wel heel goed begrijp... dat mensen over de grens gaan tanken, want iedereen heeft minder in zijn beurs. Ja. Ook wij. Ja. Het is natuurlijk een bezuinigingsmaatregel voor de overheid. Begrijpt u dat? Nee, ik begrijp hem helemaal niet. Ik vind hem heel onderdacht. Uh, het grensgebied behelst toch wel het grootste gedeelte van heel Nederland. Uh, als je namelijk 50 kilometer vanaf de grens rekent... dan blijft er nog maar een heel klein stukje Nederland over. En uh, als voor al die mensen loont het gewoon om over de grens te gaan. Ja, U zit in het zuiden natuurlijk, maar hetzelfde geldt inderdaad... aan de oostgrens, uh, zou je kunnen zeggen, met Duitsland. Ja. Uh, wat betekent dit voor u persoonlijk, die accijnsverhoging? Een ramp. Een absolute ramp. Maar ik bedoel eigenlijk meer in cijfers. Hoeveel loopt u wel niet mis? Ik loop al 70% mis ten opzichte van vorig jaar. En, en, en leg eens uit, wat dat, is dat tankstation ligt dat er helemaal desolaat en verlaten bij? Of? Ja, ja. Ik, ik sta hier echt buiten op een, op een leeg voorterrein... waar af en toe nog eens een keer een, een vast klantje die dan volhoudt om te komen tanken nog komt. Maar het overgrote deel rijdt ons tankstation gewoon voorbij. Dan ja. rij je door naar Duitsland... Ja. En, en vanuit Duitsland komen ze al helemaal vanuit niet? Vanuit Duitsland nee, komen ze al helemaal niet. Dat zijn nog alleen maar een stel oude, oude klantjes... maar dat is zo weinig, daar kun je niet op overleven. Ja. Hoe, hoe lang houdt u dat nog vol? Nou, als ik heel eerlijk ben, houden we het eigenlijk nu al niet meer vol. Uh, het is een familiebedrijf. Uh, bestaat sinds 1966. Mijn opa is ermee begonnen. Dus we proberen nog zo lang mogelijk vol te houden. Er zit ook uh, bepaalde emotie achter. Uh, maar als ik heel eerlijk ben... zouden we er heel verstandig aan doen... om de deuren gewoon dicht te doen. Maar dat doet u nog steeds niet? Dat doe ik nog steeds niet, omdat ik nog steeds hoop dat ze in Den Haag toch tot bezinning komen en dat ze deze maatregel gaan terugdraaien. En uh, ik hoor ook geluiden dat ze nu zeggen van ja, terugdraaien niet, maar compensatie. Nou, daar ben ik heel duidelijk in. Voor het afgelopen anderhalf jaar, daar heb ik die compensatie voor nodig. En voor de rest zeg ik gewoon terugdraaien, die btw-verhoging, die accijnsverhoging. En dat wij allemaal weer op een normale manier kunnen werken. En ook het hele midden- en kleinbedrijf ervan kan profiteren. Ja. Want op dit moment leiden ook die er heel erg onder. Ja, ja. En de moeilijkheid is natuurlijk, want, want veel mensen hebben het moeilijk natuurlijk ook door de crisis en alle maatregelen die daaraan gekoppeld zijn. Precies. En u zegt dus eigenlijk ook ik steek eigenlijk in een spagaat, u komt op voor uw eigen boterham natuurlijk en dan zegt u volmondig eens, maar u snapt ook dat mensen naar nou, hun eigen portemonnee kijken en dan toch de grens overgaan om te tanken. helemaal. Ja. Kijk, ik heb hier ook klanten die komen hier een pakje koffie nog wel halen, maar die zeggen ook tegen mij ja, ik kom helaas niet meer tanken. Want als je dan een verschil ziet, dat ik een pomprijs heb van 1,37,9 en hier over de grens staat hij op 1,28,9. Dan kunt u zich voorstellen dat die mensen echt niet meer naar mij toe komen. En dat kan ik ook heel goed begrijpen. Ja. Maar aan de andere kant wil ik wel overleven. Lysenka van Oppen, fijn dat u even in de telefoon kwam. Sterkte met alles. Uh, Pomphouder dus in het Limburgse Maria Hoop. U hebt gehoord wat zij uh, zegt. Um, blijf reageren. En uh, we zoeken ook vooral mensen die het eens zijn. Want u hebt het net gezien in de percentages. Veel mensen oneens natuurlijk. Kijken, kijken toch naar hun eigen portemonnee. Snappen we ook wel, maar toch. Uh, laat uw stem horen. Dat kan via het gratis nummer 0800 1101 via de website www.stand.nl. En kunt ook Twitter eens of ineens. Doe het met standpunt. Dit is Radio 1. Half elf geweest, het NOS Journaal, Jan van der Putten. De communicatiegegevens van alle geaccrediteerde Nederlanders... die de komende weken voor de Olympische Spelen in Sochi zijn... worden opgeslagen en drie jaar lang bewaard. Sporters, journalisten en andere betrokkenen zijn daarover niet geïnformeerd... blijkt uit een rondgang van het journalistieke platform De Correspondent. De gegevens over bel- en internetgedrag zijn in die drie jaar... vrij toegankelijk voor de Russische inlichtingendiensten. In Amsterdam-Noord is een man doodgeschoten in een auto. Rond half acht hoorden getuigen een aantal schoten in de Den Helderstraat. Over de achtergrond van die schietpartij is nog niets bekend. Minister Schippers heeft in New Delhi een samenwerkingsakkoord gesloten met haar Indiase collega van sport. En daardoor kunnen Nederlandse bedrijven, die betrokken zijn bij de bouw van stadions en andere sportfaciliteiten, komende jaren mogelijk aan de slag in India. India organiseert het WK Voetbal onder 17 in 2017. En het land wil een stadion hebben als de Amsterdam Arena. En op de Amsterdamse effectenbeurs wordt vanochtend voor het eerst gehandeld in het aandeel Altis. Dat is een kabelexploitant. Het is de grootste introductie in Amsterdam sinds 2006. De aandelen kosten 28,25 eh, euro per stuk. Deze prijs geeft het concern een waarde mee van 5,7 miljard euro. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Een ongeluk op de A4 delft richting Amsterdam. Bij het knopen Prins Klausplein is nu de verbindingsweg naar de A12 richting Utrecht dicht. Verkeer richting Utrecht kan echter omrijden via de A4 en de N11 via Alphen aan de Rijn. Een ongeluk op de A8 opnieuw zaandam richting Amsterdam... voor het knooppunt Zaandam 4 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Op de A13 NH Rotterdam tussen Delft-Noord en het knooppunt Kleinpolderplein 8 kilometer. Bij het Kleinpolderplein is de rechte reishok dicht. Ook dat heeft te maken met een ongeluk. En op de A16 Breda Rotterdam bij Dordrecht Centrum 3 kilometer. In Frankrijk wordt door de crisis de woningnood steeds urgenter. En we gaan de nationale nieuwsquiz voor deze week afronden. Hoogste score tot nu toe is 36 punten. Dat is niet heel veel als we kijken naar de geschiedenis van die quiz. Dus wie weet krijgen we verrassingen. verrassing. En gaat de man die op deze laatste dag de kandidaat is daar wat in veranderen. Anish Sitaldin is de kandidaat zometeen nu. Op Radio 1, nieuw liedje van Ilse de Lange. Voor haar wordt het ook een bijzonder jaar... want ze gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dit doet ze nog even in haar eentje. When it's you. When your Later dit jaar dus samen met Whalen voor Nederland naar het Songfestival. Dit is haar liedje van dit moment, When It's You. De crisis in Frankrijk komt steeds nadrukkelijker de huiskamer in. Letterlijk, want de woningnood stijgt. De AB Pierre Stichting probeert wat te doen aan die woningnood... en komt ieder jaar met een rapport. En dat rapport wordt als een standaard gezien... voor de stand van zaken op de Franse woningmarkt. En NOS-correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, opnieuw gestegen de woningnood. Hoe dramatisch is het? Nou, uh, Jurgen, in Frankrijk wonen zo'n 65 miljoen mensen. Ruim 8,5 miljoen daarvan zijn onder slechte omstandigheden gehuisvest... of kunnen helemaal geen huis vinden en wonen op straat. 8,5 miljoen, dat is 13% van de Franse bevolking. Dus de woningnood is hoog. Met name onder jongeren is het een uh, serieus probleem aan het worden. Want ze kunnen geen werk vinden. Dus moeten ze thuis blijven wonen bij hun ouders. En als ze dan toch een baan hebben gevonden. Dan kunnen ze vaak niet eens dicht in de buurt bij hun werk wonen. Omdat de huurprijs daar te hoog ligt. Franse werkgevers die klagen daar al over. Dat als er dan banen worden aangeboden. Uh, ja, dat die worden afgewezen door de werkzoekenden. Omdat ze geen huis kunnen vinden. En Frankrijk heeft natuurlijk heel veel grote steden. Met Parijs voorop. Uh, is het daar ja. dan het ergst? Ja, wat opvalt hier in Parijs is dat de woningnood, euh, zoals je ook zelf al zei, langzaam zit in mensen met goede banen. Le phénomène majeur de ces 15 dernières années, c'est que vous avez 3 millions de mal logés, ceux qui sont vraiment en grande difficulté. Maar vous avez aussi toute une partie de la population qui se fragilise dans le domaine du logement, y compris quand on travaille. Ja, het hebben van een baan, zegt Christophe Robert van de AB pierre stichting is in Frankrijk niet langer een garantie op ja, een goede huisvesting, een, goede hui, een goed huis. Abbé-Pierre noemt het voorbeeld van een ziekenhuis hier in Parijs. En wat je ziet is dat uh, de artsen met de langste staat van dienst, dat die nog in de binnenstad van Parijs kunnen wonen. Jongere artsen die zitten in de ring om Parijs heen. Verpleegkundigen die wonen in de buitenwijken. En al het andere personeel dat woont nog verder weg. En dan noemen ze het voorbeeld van een van de medewerkers in dat ziekenhuis, die moet iedere dag. 150 kilometer heen en 150 kilometer terugrijden van Parijs. En dan krijgen we weer problemen met benzine. Dus houdt hij geen cent over en aan het einde van de maand meldt hij zich ziek... zodat hij toch nog wat geld kan uitsparen. Zo dramatisch is het. Problemen lijkt me voor de Franse regering. Uh, wat doen die eraan? Nou ja, François Hollande is een socialist. Dus uh, van hem werd verwacht dat hij uh, uh, maatregelen zou nemen om die woningnood te keren. En het lijkt erop alsof de Abbé Pierre-stichting uh, hem tot nu toe het voordeel van de twijfel geeft. De Franse regering probeert woningbouw te stimuleren. En dat lukt ook wel. Maar het is niet genoeg volgens Abbé Pierre. Uh, er is vooral een groot gebrek aan sociale woningbouw. Terwijl de vraag naar dat soort huizen in Frankrijk alleen maar toeneemt. Uh, je zag een paar jaar geleden nog. Ja, dat er een zekere schroom, een zekere terughoudendheid was om ja, een, aan, een aanvraag in te dienen voor sociale woningbouw. Die aarzeling, die, die schaamte, die is verdwenen. En dus is er werk aan de winkel voor president Hollande, zegt de ABPS-stichting. Er moet simpelweg een schepje bovenop. Wat voor cijfer krijgt van, hij uh, van de ABPS-stichting? Als je de rapportcijfers moet geven, Jurgen, dan zou ik zeggen een zesje. Dus het gaat net over. Ja, het doet wel iets, maar nog niet genoeg in ieder geval. Uh, Oké, okay, dat zijn de laatste cijfers over de woningnood, dus in Frankrijk. Ze kwamen via, via onze correspondent daar, NOS-correspondent Ron Linker, tot u. Hij zit in Parijs. Martijn Grimius is de hele ochtend al in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar mag de Wereldpers alvast een blik werpen op de overzichtstentoonstelling van ontwerper Marcel Wanders. Martijn loopt daar rond met conservator Ingeborg de Rode... die deze tentoonstelling al tien jaar aan het voorbereiden is. Martijn, onder de indruk? Ja, het ziet er allemaal prachtig uit. Het is eigenlijk uh, twee gedeeltes, hè? een witte en een zwart gedeelte, Ingeborg de Rode. Ja, we hebben eigenlijk drie gedeeltes, want we hebben ook nog een Art Direction Lounge. We staan nu in het witte gedeelte. Ja, dat klopt. Dit is het witte gedeelte waar aan de hand van tien thema's het werk van Marcel Wanders geanalyseerd wordt. Wat raakt jou in Marcel Wanders? Nou, wat mij raakt is zijn enorme creativiteit en veelzijdigheid. En ook zijn vermogen om... Um, niet alleen goede ontwerpen te maken, maar om ook door samenwerking met de fabrikanten ze ook echt bij een groot publiek terecht te krijgen. Als je nou kijkt naar deze stoel, hè? gewoon een stoel van, uh... ook oh, mag je niet aan zitten. Oh, <laughs> nee, met een conservator ja. erbij. Maar goed, ik wou er even op kloppen, maar dit is gewoon een plastic stoel. Nou, Het is niet gewoon een plastic stoel, oh. <laughs> het is wel een plastic stoel, maar dit is bijvoorbeeld een hele bijzondere stoel, omdat hij is voor een Italiaanse bedrijf, Magis heet dat, wat veel plastic producten maakt, uh, ontworpen en hij is heel erg licht omdat hij met heel weinig materiaal gemaakt is en dat klinkt natuurlijk heel simpel, maar dan moet je wel even bedenken hoe je dat dan doet. Marcel heeft hier uh, poten gemaakt die eigenlijk een beetje op petflessen lijken, weet je, waar frisdrank oh in ja. zit. En toch, en en toch door, blijf je erop zitten. Ja, en door, door, als je namelijk frisdrank hebt, weet je, dan wordt zo'n, uh, door de koolzuur daarin, is zo'n uh, fles eigenlijk heel stijf. Maar zodra je de dopper af doet, uh, wordt hij slap, hè. Nou, dat kent iedereen, dat effect natuurlijk. En hij heeft op dezelfde manier hier met perslucht gewerkt. Om dus heel met heel dunne wand eigenlijk toch een hele stevige constructie te krijgen. En dat is echt typerend voor Marcel's werk. Je ziet dat helemaal niet zo aan de buitenkant, maar er zit vaak heel erg in, veel innovatie in. Zelf ook iets van Marcel Wanders in huis? Uh, Jazeker. Ik heb uh, de sponsvaas, die aan de hand van een spons is gemaakt. En ik heb ook uh, de card case. Dat is uh, een, een um, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een, een soort. Uh, een kaarthouder ja een kaarthouder ja en die, laag, ja, die, die staat hier tentoongesteld is... en hij is naar beneden gevallen ja, we hebben hem gisteren opgeplakt. Maar we moeten hem weer even beter opplakken, zie ik. Ja, dat moeten nog een paar kleine details die nog even aangepast moeten worden. Ja, maar vanavond is pas de opening. Dus daar hebben we gelukkig nog tijd voor. Ja, Zo'n kaarten houden voor je creditcards en je bankpassen en zo. Dat is ook eigenlijk een heel eenvoudig product. Het ziet er heel eenvoudig uit. Heel functioneel. Maar ook daar zit weer een innovatief detail in. Het heeft namelijk een heel mooi open- en sluitmechanisme. Hij blijft heel mooi openstaan. staan gaat heel goed dicht. Ik gebruik hem altijd als op reis gaan, want het is super handig. Dus dat is echt uh, een van de... misschien iets minder bekende, maar ont ontzettend goede producten van Marcel. Wat is nou volgens de conservator het hoogtepunt van de tentoonstelling van Marcel Wanders? Het hoogtepunt? Nou, een van de belangrijke... Misschien, misschien okay. moeten we dat gewoon voor het volgende uur bewaren. Dan ja. hebben we een soort cliffhanger. Het, ja, het hoogtepunt. Okay. Ik ga het je straks vertellen. KRO en CRV De Ochtend en we zijn toen aan de Nationale Nieuwsquiz. 36 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dat is niet heel veel, maar goed, voorlopig staat hij er wel. Vier aan kopperen René Manschot uit Nijverdal, met die 36 punten. En er is nog één man die daar wat aan kan veranderen. Hij is 25 jaar, hij komt uit Amsterdam en heet Anis Sitaldin. Hartelijk welkom, Dank Anish. je wel. Um, ja, jij doet van alles, communicatie en informatiewetenschappen, dat geloof ik allemaal wel. Maar je bent ook beheerder van een partycentrum in Amsterdam-Noord. Ja, klopt. Dat is een uh, familiebedrijf, wat we ongeveer een jaar geleden zijn gestart. En het is nu uh, heel goed van de grond gekomen. Voornamelijk dancefeesten. Het heet Doemdhaan BV. In Amsterdam-Noord, zo gezegd. En uh, we hebben vanavond weer een feestje. En wie staat er vanavond achter? de Wheels of Steel? Uh, dat zou ik even moeten navragen met mijn broertje. Dat was ik even vergeten in de voorbereiding hierop. Maar ik weet in ieder geval dat het een heel leuk feestje wordt vanavond. En uh, morgenavond hebben we er ook weer een. Dus het hele weekend gaat weer... Uh... En, leuk worden. En er zijn nog kaarten. Er zijn nog zeker kaarten. <laughs> Oké. Okay. Nou, eens kijken of jouw weekend helemaal uh, leuk wordt. Uh, als jij de winnaar wordt van de Nationale Nieuwsquiz... moet je dus meer scoren dan 36 punten. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Het is weer even winnen, maar het is vooral lekker op het ijs. We zijn de eerste kinderen uh, die op het ijs kunnen schaatsen. Ja, dat weer dan. dan naar Oostenrijk. Want er is teleurstellend nieuws voor de schaatsers die daar naartoe zijn vertrokken voor de alternatieve Elf Steden. Toch gaat namelijk niet door. Ik heb, ik heb net, net, net even naar de gekeken en ik heb nog, nog, nog, nog, nog nooit zoveel sneeuw bij elkaar gezien. Oh. Ik denk dat het meer dan 90 gevallen is Is Het uh, uh, gaat dan weer door je. Ja, dat is echt heel jammer, vind ik zelf. De winter is zo voorbij. Ja, een paar dagen was het de winter, maar het is alweer voorbij. Tenminste, zo lijkt het. En dus ook geen alternatieve Elfstedentocht vandaag. Vraag 1. Hoe heet het meer waarop deze alternatieve Elfstedentocht zou worden geschaatst? Pas. Dat is de Wijzenzee in Oostenrijk. Ik zou vandaag om 8 uur beginnen. Jaarlijks gaan er meer dan 6.000 Nederlanders naar Oostenrijk voor de tocht op die Waisenzee. Vraag 2. Gisteren werd al uh, wel mooi uh, even geschaatst op natuurreis in Nederland. Schoolkinderen konden in welke Groningse plaats hun lol op? Loperson, nou. Ik denk, als je daar gaat schaatsen nu, ja, dan uh, ja, schudt het aan is, alle kanten uh, misschien. Uh, nee, het is Noord-Laren. Oh ja, het ijs was 1 à 2 centimeter dik... nadat giertanks de afgelopen dagen elke twee uur water op die baan hadden gesproeid. In het Friese Riepcherk werd ook geschaatst. Um, daar kon het op een polder die voor een deel onder water stond. Vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Aandacht trekken door middel van provocatie. Dan is Pussy Riot in haar element. De moest moesten anderhalf jaar de cel in. Jullie zijn sinds eind december... Vrij na anderhalf jaar gevangenisstraf. Voelen jullie je ook echt vrij? Ik denk dat mensen heel verstandig zijn. En dat is niet waar. Vraag 3 is: wat zei deze Pushy Riot, mevrouw? Nee, dat is, dat is niet waar. Dat is een geintje. Oh. Twee leden van Pussy Riot zijn op bezoek in Nederland. Vraag 3. Hoe heet de Nederlandse bewindspersoon met wie ze vandaag een ontmoeting hebben? Minister Timmermans. En dat is goed, inderdaad. Ze gaan een beroep op hem doen om een kleinere afvaardiging te sturen naar Sochi. Vraag 4. De twee vrouwen zijn vanavond te vinden in de Bali in Amsterdam. Ze zijn daar op uitnodiging van welke internationale organisatie? Human Rights Watch. En dat is goed. In de Bali wordt het Human Rights Weekend geopend. Vraag 5. Weer een geluidsfragment. Wie is dit? Ik ben eigenlijk mijn hele leven lang al gefascineerd door sport. Ik sport zelf veel en ik kijk veel sport. En ik heb altijd wel iets in sport willen doen. Dit is Peter R. de Vries. En dat is goed, hij wordt speakers, spelersmakelaar. Uh, vooral voor voetballers. Hij is begonnen met het bureau PR Sportmanagement BV. Vraag 6. De oud-misdaadverslaggever begint deze nieuwe business... samen met zijn zoon. En welke voetballegende? biedt Schrijvers. Dat is niet goed, Piet Keijzer. <laughs> ja, heel goed. Piet Schrijvers is de oude keeper van Ajax, ja. inderdaad. En Piet Keijzer nog weer, een generatie daarvoor, zo'n beetje uh, de befaamde linksbuiten, natuurlijk. Um, ja, Piet Keijzer, voormalig Ajax-speler. Hij wordt technisch directeur en adviseur van spelers en clubs. Laatste vraag, daar kan je nog vier punten mee verdienen. Je krijgt een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Pieter zat mij te pesten. 3. Sander gaat mij misschien opvolgen. 2. Van Mark had ik niet weggehoeven. Stop. Ja, ik ben zijn naam kwijt. De staatssecretaris Frans... Um, um, Wezer. Nee. Nee. Nee. Nee, daar kunnen we niks van maken. Je was er heel goed op weg, want dat is de staatssecretaris inderdaad. Of de ex-staatssecretaris. Oh, ja. Frans heet hij van voren en hij van achteren. Wekers. Wekers, ja. ja. Pieter was Pieter Omzicht van het CDA. Uh, eigenlijk zijn kwelgeest in het debat uh, wordt hij wel genoemd. Sander Dekker is al staatssecretaris, maar die wordt misschien wel zijn opvolger. En uh, Mark is natuurlijk de premier en die zegt dat Wekers wat hem betreft niet uh, weg had moeten. Ja. We zochten Frans Wekers inderdaad. Je komt uh, op uh, drie. Maar ja, omdat we nu zo'n laagste, hoogste score hebben van uh, 36... Ja. Eh, hoef je er eigenlijk maar 12 goed te hebben. Dat kan gewoon in de tijd die we hebben. Namelijk 90 seconden zometeen in deel 2 van de quiz. Dus voor jou geldt nu even sitting, waiting en well, wishing. And wishing you in see the signs. Lord knows that this world is cruel, and ain't the Lord. No, I'm just a fool, and a somebody, don't make them love.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 See what this plot to twist I've had enough mystery Keep building it up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 Jack Johnson dus. Sitting, wishing, waiting. Dat is ook precies wat hij heeft gedaan. Uh, Anish Sitaldin, 25 jaar uit Amsterdam. Uh, heeft het helemaal in eigen hand. Want uh, wat is de uitgangspositie voor we beginnen aan ronde 2 van de quiz? 36 is de hoogste score. Je hebt er net 3 neergezet in de factor. Dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Dus als je de 12 goed hebt, uh, kom je gelijk. Heb je ook 36 punten. Alles boven de 12 is gewoon winnen. Prima. Nou, dat is de uitdaging. Duidelijk. Laten we het gewoon doen. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, dan het antwoord. Of pas, je mag het niet door de vraag heen praten, want dan krijg je strafseconden voor. Daar komen ze. De nationale Nieuwsquiz. De SGP, in welke plaats gaat met drie vrouwelijke kandidaten de gemeenteraadsverkiezing in? Vlissingen. Goed, hoe heet de Amerikaanse die door het gerechtshof in Florence toch schuldig is bevonden aan moord? Amanda Nacht. Goed, hoe heet de veerdienst die van het gerechtshof toch mag blijven varen? Eigen vervoerterschilling. Eigen veerterschelling. Welk lid van het koninklijk huis is vandaag jarig? Koningin Beatrix. Dat is goed. De artsen in het ziekenhuis van Grenoble laten wie langzaam ontwaken uit zijn coma? Michael Schumacher. Goed. De geneesmiddelenfabrikant MSD. In welke plaats schrapt de komende drie jaar nog eens 440 banen? Rotterdam. In Os. Sinds vorige week lopen twaalf mensen rond met wat om hun alcoholgebruik te registreren? Enkelban. Goed. Bij welke Nederlandse telefoonprovider verdwijnen de komende tijd zo'n 75 banen? Die mobile Goed. Over welk beroep wordt volgende week een museum geopend in Amsterdam? Pas. Prostitutie. De nieuwe topman van welk olieconcern maakte gisteren bekend toch niet te gaan boren in Alaska? Shell. Goed, welke actrice stopt na acht jaar als ambassadrice bij Oxfam? Scarlett Johansson. Goed, welke plaats heeft gisteren zijn stadsrechten herontdekt? Pas. Nieuwe Gein. Hoe heet de NAVO-functionaris die gisteren is benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau? Rasmus. Goed, spelers van een club uit de derde divisie in welk land weigerden gisteren te spelen omdat ze al maanden geen salaris hebben gehad? Spanje. Goed, in welke stad is gisteren een hogeschool ontruimd na een melding over een wapen? Rotterdam. Goed, Oekraïense president is gisteren met ziekteverlof gegaan... vanwege een acute luchtwegaandoening. Wat is zijn naam? Janukovic. Is goed, Rusland heeft de zelfmoordterroristen geïdentificeerd... die in december de terreuraanslagen pleegden in welke stad? As. Volgograd is dat, die stad. Ja. Um, het was een beetje met uh, ups en downs, deel 2. Want ja. af en toe had je een serie dat er eens aan hoop goed waren... Precies. Uh, af en toe uh, moet je toch passen. En de vraag is nu: zijn het er minimaal twaalf? Want dan zouden we een beslissingsronde moeten spelen. En ik begrijp jury dat dat het geval is. Precies twaalf dus. Oké. Okay. Dus oh. we hebben er nu uh, twee met 36. René Manschot dus eerder deze week hier uit Nijverdal. René, je bent aan de telefoon, hè? Ja, dat klopt. Was even spannend, hè? Ja, inderdaad. ja uh, Goed, als gezegd, 36 punten. Anis heeft er ook 36, dus we gaan nu de beslissingsronde spelen. En dat is een vraag die ik ga stellen. En ja, eigenlijk weet je daar gewoon het antwoord niet op. Dat kan bijna niet. Het is een benaderingsvraag, een schattingsvraag. Um, en wie er het bij zit, die uh, wint gewoon. Ehm... Um, hier komt die vraag. Um, we hoorden, en, en, ik ga ervan uit dat René als eerste het antwoord moet geven. We hoorden helemaal aan het begin van de quiz... een teleurgestelde Erben Wennemars. Die vertelde dat hij nog nooit zoveel sneeuw had gezien... als vandaag bij de Wijzenzee. Hij moet dus uh, maar weer terug naar Nederland. En de vraag is nu... hoeveel kilometer is het van hier, dus het mediapark... waar we nu zitten, naar de Wijzenzee in Oostenrijk? Uh, dat wordt echt een gok inderdaad. Ehm... Uh... Even Ik ga voor 1200 kilometer. Jij zegt afgerond 1200. Ja. Anish? Ik zeg uh, 1600. 1600 zeg jij? Ik denk dat we dan een winnaar hebben. Jullie hebben allebei niet goed trouwens. Laat dat duidelijk zijn. Uf. Het is namelijk 1115 kilometer. Okay. Volgens Google Maps. Hè? En in de auto doe je er dan ruim 10 uur over. Uh, mocht je willen gaan lopen trouwens 212 uur. Kijk en schaatsen met zo weinig winter is helemaal een probleem. Dan, uh, dan ben je weken ja, onderweg. Uh, een hele hoop klunen dus. Uh, we hebben een winnaar, Anis. Het is niet anders. Nee, gefeliciteerd aan de winnaar. Jij krijgt van ons het normale prijspakket mee. Dus de kaarten voor beeld en geluid. We doen de radio erbij en een DVD van uh, Penosa. Fantastisch. Veel plezier het weekend dank in je. partycentrum. En René, jij bent de winnaar. De weekwinnaar. Met maar 36 punten, zeg ik erbij. Echt uh, door het oog van de naald. Ik weet het, ik weet het. <laughs> Gefeliciteerd. Wat ga je ermee doen met die 300 euro? Ik, ik ga verhuizen naar een nieuwe studentenkamer. Ze dus kan het goed gebruiken. Kijk, 300 euro voor een student, dat komt altijd goed. <laughs> ja. en blijf aan de lijn voor je gegevens en denk aan ons als je het gaat uitgeven... ergens in een ja, mooi café, café daar in Nijverdal. Hij doe, is de, de winnaar deze week, René Manschot. Ik nog snel even een paar reacties op de stelling in Stand.nl. Nederlanders moeten stoppen met tanken over de grens. Uh, voorlopig op de site, uh, bijna 700 mensen hebben daarop gestemd. Uh, 10% nog steeds eens, 90% oneens. 0800-1101. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen samen. Natuurlijk uh, ben ik het oneens. En waarom? Uh, omdat de regering moet gewoon stoppen met die achterlijke hoge accijns op benzine, sigaretten, alcohol. Ze verpesten de markt voor, voor de Nederlanders. En natuurlijk gaan wij onze benzine goedkoop halen. Dat het, ja, 1 en ja. één is twee. Ik, en bij ik... de regering is 1 en één drie. Ja, ik snap het. En die, uh, die reactie horen we natuurlijk meer. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, Henk van Aandeel, Amsterdam. Ik ben het wel eens met de stelling. Maar ja, er is uh, sprake van, denk ik, een uh, tegenstrijd tussen korte termijn en lange termijn belang. Want... Uh, uh, dat is hetzelfde als met de boodschappen gaan doen, niet goedkope winkels in de grote stad of zo. Mensen die maken zelf dat hun leefgebied onleefbaar wordt uh, op den duur. Ja. Hè, dat er geen voorzieningen meer zijn. Maar nou woont u in Amsterdam. Stel dat u nou toch in Zuid-Limburg zou wonen, zou u dan ook niet stiekem over de grens gaan tanken in België? Even een gewetensvraagje? Ja, dat is een gewetensvraag, maar daarom denk ik, dat en dat is eigenlijk mijn uh, reden waarom ik bel... Ja. Dat het op een andere manier geregeld moet ja, worden. Ja. Ik denk dat die accijns geregionaliseerd ja. moeten worden. Oké, okay, dank u wel voor uw reactie. U kunt blijven reageren op de stelling. Poppy, dit is de nieuws -BV. Mijn vlinders voor jou zouden beter sterver zijn, Maar ik draag ze mee in een dwangbuis. Jij hebt alleen de sleutel. Ja, dat uh, laat veel te raden over natuurlijk. De Nieuws-PV. Met Willemijn Veenhoven. Er zijn er meer mannen die wat te bichten hebben. En Felix Meurders. Vers voor de pers. Je moet je afvragen wat er niet gevraagd wordt. De Nieuws-PV. Elke werkdag van 12 tot 2 blijft op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. hier. je wilt het allersnelste internet voor 30 euro. Onze advies als UPC Business: ga naar Telvort en check dan UPC Business.nl. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. hier. UPC Business weer.